Hmm. Wij beginnen de zogerles 84. De pagina Juthet 18, de rechterkolom, de regel 22. We hebben van, vandaag een stuk nog een te gaan, zo'n deze pagina, en nog een klein stukje van de andere pagina, nog 19. En dan zijn we klaar met dit, met deze, met dit artikel. En zo stap voor stap komen we tot, gaan we ons tot die otioot die hebben we hebben gehad. En dan hebben we echt een mooi mooi beeld al zo'n stukje labtekst zullen we zien hoeveel toch wel flink wij, toch wel vooruit, zijn wij vooruit. Maar een geduld wel nodig is om dat allemaal te leren wat we nu leren. Sommige passages minder, sommige meer. overgave is nodig. Steeds is zelf. Van binnen, je weet al die kwa al die intentie, hoe je moet het doen. Um, ja, klein, je zou dus niet willen weten, betwijten, etc. Zo so, veel, of voor mij is ook hetzelfde, moet ik ook precies hetzelfde doen. Elke keer, pak je de zoger. Wil je ontvangen, moet je dat moet je speciaal inrichten. Geen bij twee trek 22. Zie je, dat is de ot jud En dan gaan we naar boven, naar de zogergrondtekst van de zoger zelf, de regel 7. Jud od Mi chce hashamaim le -eyla. ma chce hashamaim letata. Veda jarit Jakov. De volgende pagina 19, wie dat nog niet heet kan ook, wil jubelvraag opvrachen. Uh, de eerste regel, de pagina 19. De, de zoger. Ja, gewoon, de zoger loopt. Want de zoger loopt verder. De 19, pagina 19. Als je wie niet heeft, vraag bij even. Uh, de ihu. Ma, uh, ma, mavriach min haketsa el haketsa. Min hakse kadmaa de igumi el hakse twee batra de begin de kaim punt. v alda mi vara heil het is ook een voorbereiding voor, de volgende, voor het volgende uh, artikel wat direct loopt hier van de, de regel 3 dus we keren terug naar de vorige pagina ik ga het even vertalen. 7, de regel 7 de pagina jut 18. 18 dus Mem Joed Ketseya Shamayim, als je dat zo leest en weet je geen kabbala, dan zouden we kunnen zeggen, mi, en verbinden je dat mi ketse, van van het uiteinde, van de hemel, van boven, maar, ketseya Shamayim, maar is dus wat? En we weten dat het malgoed is. Wanneer de malgoed staat in de Yersop. Kze Shamayam letate. Het uit uiteinde van de hemel beneden. We Jarit En dat heeft geërfd Jakob. De volgende pagina. Jood, de eerste regel. De Iehoe, dat hij, dus Jacob, Hij loopt van, dus, van de, het uiteinde tot het uiteinde. Dus van het ene uiteinde naar een andere uiteinde. Dus dat is zijn bereik, als het ware. Ja? Van, ene, van het ene uiteinde tot het andere. Min hakt ze kadma'a, de ihu mi van, de, van het einde uit. van het eind, nee, van het eerste uiteinde. dat. mi heet. Dat, dat is I. mi. El, El hakt se. watra tot. Het, uh, uh, la. tot. Het, hè, andere. Uh, tot. een andere uiteinde. De ihu ma dat Ma is. Begin de Kaim bij hem om omdat hij, dus Jakob, staat in het midden. Punt. Waalda, mi, vara, eile. En daarover zegt hij, mi, vara, eile, wie, mi, schip, eile. Ja? Of wie, schip, eile. Maar we weten dat mi. Meer schiphelen. Ja, niets te begeven. Maar zo gaat hij ons nu uitleggen wat het allemaal is. Nog een keer, dus wij weten, de Zogar vertelt ons over de Zeranpin en Nukwa. En dat is het besturingssysteem. De hele Torah is niets anders dan Zeranpin. Ja, alles wat de schepper vertelde aan Moshe dat is wat we noemen dan de Torah is het ontstaan en de ontwikkeling van dit zeearendbeen, niets anders. Het besturingssysteem, dat is zeearendbeen, alles wat hebben we dat. En daarom is het ook bij ons belangrijk dat wij weten hoe dat functioneert. En als we weten hoe dat zit, dan weten we ook, leren we ons zelf kennen. Uh, pagina judhet de rechter kolom 22 hij noemt, he, noemt het de oot, de referentie letter, noem, noem die jud gewoon voluit right? Jut. maar je kan gewoon een letter jud schrijven, net zoals boven mi mai. we mi dus, van de, van het uiteinde van de hemel, enzovoort. Mi, zegt hij, mi, wat mi? Dus, mem, jud, 23, puur betekent. Ktsai, hashamayim, lemala, dus, het uiteinde van de hemel boven. Shehu jirsut. en nu gaan we vanavond ook niet tekenen op het bord probeer dan de tekening die wij hadden een paar keer daarvoor, ja, herinner je nog welke tekening was het waarbij wij het hele schema hadden gehad van nee, daarvoor waarbij wij hadden nog eentje, een eentje daarvoor we hadden het hele schema ook met hier zo, ja, dat is hem. dat is welke nummer 77. 7778. Wie heeft dan 7778? Jij kan het wel dus gebruiken. Dat. Wie dat niet heeft, dan probeer het in je hoofd dat te doen. Ja? Of thuis probeer het daarmee te doen. Maar, ja, maar het is wel handig om deze tekening, deze tekening erg goed uit je hoofd van binnen te, te, te kennen. Ja? Dan zal je dat goed doen. Het well, is belangrijk nu voor wat wij vandaag gaan doen. Eigenlijk staat daar alles daar. Alleen daarom wil ik niet tekenen Het is een kwestie van overbrengen van de tekening in je innerlijk. Dus wat zegt je ons? Mi? Wat is mi? Dat weten we. 23. Piroshow. Betekening, wat is mi? De betekenis ervan is: Ik zei Mayam mala het uiteinde van de hemel van boven, shehu yisud. Ja, Iedereen is dit. Uh, boven shamayim is wie shamayim? Shamayim is zeeranpien, ja of niet? Dan wie staat kijk nou op deze tekening? Wie is het bovenste, bovenste uiteinde? Wie boven de pin is? Dat uiteinde is dan Mi, ja, ja of niet? Die grenst met Mi boven. Van boven de Shamayim, oftewel de, de hemel of Zeon Pin, die grenst boven met mij. 24. Maar, maar is, is, is, ma goed. Perusho, de betekenis daarvan is. Ketzea Shamayim lemata, het uiteinde van de hemel beneden. Maar in de oorspronkelijke toestand, nog voor de, voor de ma, voor de man werd uitgebracht. Dus Malgoed op zijn eigen plaats. En Serampin op zijn eigen plaats. Dus Ma, oftewel Malgoed, dat is dan het uiteinde van de hemel beneden. Dus Serampin, we hebben het dan op de tekening, hebben we ook zoiets, Serampin ook een beetje verdeeld, ja. Kijk, Serampin, kijk nou uh, links, dan zie je dan Serampin en, en de helft een beetje van Serampin, een beetje noekwa. ja of niet? Zon hebben we niet verdeeld? Zerampin en Nuqua. Zerampin? Dat is Zerampin. Oké. Dat is Zerampin. Oh, kijk nou. Aan de linkerkant zien we Zon. Ja? Dan is het eigenlijk, kunnen we zeggen, dat is Zerampin. En de volgende is Nuqua. Is ja? Heb ik zo alleen, in één yeah? heb ik het opgemaakt. Dus jij kan zien dat, aan oh, deze tekening, dat boven de, dus waar de zon staat, de zon, die grenst, die grenst met de, het gebied van waar de Mi staat, ja? Dat is dan de jirsut. Boven Bovengrens waar de zon staat, is jirsut. En ondergrens onder onder is daar waar de noekwa begint. Zie je dat? De laatste, de laatste balkie. Dat is dan de noekwa. Dus waar de, laad, waar de Dus eigenlijk... Waar tussen de zon... Waar de zon staat... En dat de laatste balkje... Ja, iedereen ziet het? Waar de laatste balkje is... Dat is dan het einde... Van die... Van die waar de noekwa is. Dat is dan het einde van de hemel. Want de hemel is... pin. Eigenlijk dat is de hemel. Zon, van zon... Waar de zon staat tot, tot de streep, tot de streep waar de, waar de goed bevindt zich. Wat dat is dan de, dat is de bovenste, het bovenste uiteinde, dus waar de zon staat, op de tekening van 77 en 78, en dat moet je verinnerlijken, dat is zelf gekeken. En, waar de noekwa begint, dus de laatste, de laatste balk, daar, dat is ook het af, de afmeting waar de, de jamayim, de hemel, eindigt. En dat is ma, of, oftewel malgoed. Okay. Werk daaraan dat jij deze tekening, ja, 78, 77 en 78, 78, dat jij hem goed kent. Of werk daaraan dat wat we vandaag leren, dat jij daar, daarmee speelt, speelt, speelt daarmee. Uh, dus 24 naar de punt Shehu, haal ah, goed dat die ma is mal goed of bij ons is het dan de qua. dat is een beetje vanaf de helft van de serampin begint dit niet op hem maar bekleed hem ja? die vanaf zijn borst en van de borst van de beneden komt de mal goed altijd ja? van de we weten ja, dat elke, elke onderste, lagere traptreden die begint vanaf de, vanaf de geze, vanaf de borst van de hogere. zijn 25. Jaraas Jakob, Shehoe We zijn en dat, dat stukje wat ik wat weer zien. Jaraas Jakob heeft geërfd, Jakob. Shehoe dat Jakob is Zeerampien, dat hij de drager van. Merkava van Zeranpien. Shehu 26. Mavriach. Minaketza ha, min elaketza. Dat hij loopt. Dat hij ja, dus loopt, loopt. Dat hij loopt betekent. Dat hij het bereik heeft. Van. Minaketza mi elaketsa Van één uiteinde. Tot een andere. Dus van mi tot ma. Van jirsu tot de. Maar tot, tot de Malchut. Hij staat dus tussen de Malchut. En hier staat de Malchut in. Punt. En letterlijk is het 26. Maar betekent loopt. Of rent zelfs. Ja? Maar zoals so ik wel heb gezegd. Het is. Uh, het bereik heeft. Punt. 26 naar de punt. Min. Hakzea. Harishon. Minaketsa hakeza harishom, 27 shehu, mi, hij gaat ons ook uitleggen, van die, vanaf, de, vanaf het eerste, van het eerste uiteinde, 27 shehu, mi, dat dat mi is, dus eerste, dus het bovenste, de bovenste grens, ad haketsa tot de laatste, uh, uit, het laatste uiteinde, Shehu dat dat ma is. Dus op onze tekening zien we ook daar waar de waar laatste, laatste malchut be, bevindt zich. Dus het laatste uh, blok ja, bevindt zichzelf. Dus een beetje lager dan de zeer, zeer aan Dan waar de zon staat. Uh, 28. Mishum, Shehu, Omed, Beemtza. Hij gaat ons uitleggen ben hierzout allemaal goed, omdat hij de Zeranpien, oftewel Jakob, om staat, of beëmtza in het midden, ben hierzout allemaal goed, tussen de hier en allemaal goed, dat zien we ook hier ook op deze tekening, Ja? dus tussen hem, tussen en allemaal goed. 29 we al ken en daarom Mi Wara Eile. Kijk nou, en daarom staat er geschreven dat Mi schiep de Eile. Mi, kijk nou, zoals wij niet kennen de Kabbalah, dan zeggen we, zou, we, zou iemand zeggen: Mi Wara Eile, wie schiep deze? Ja, dat is zo. So. Maar je kan niets daarvan leren. Maar wat, wat, wat mm -hmm. betekent dat? Mi, wij weten dat Mi is de eerste. Ja? en dan bara is schip, ja, schip, van het woord scheppen, van het woord brija, dat duidt op brija, ja, we hebben geleerd, en eile dat zijn die, deze, dat is dan zirantin en noekwa, dus eigenlijk staat het, dat mi, schip, zirantin en noekwa, nou, dat is helder, en waarom staat het bara, bara, schip, omdat, omdat dat is, bara betekent, in de plaats, daar heeft hij geschapen hen, waar de bria is. Want bara, het woord, werkwoord bara, betekent buiten, buiten, ja, buiten, Ja, buiten, waar we zullen leren, waar het buiten is. Maar bara duidt dan dat het bria is. We zullen leren dat het bria van het zelo, bria zelo, het, het heeft ook bria. En waar is de bria van het zelo? Daar waar eindigt, daar waar eindigt, de hoofd, of de, de borst van, de borst van uh, de arigantin. Duidelijk. Daar is, daar is één, daar één, daar is, tot, kijk, vanaf de P. Als je kijkt naar de tekening 78, 77, 78, 78, 78, dan zie je, vanaf de P, laten we zeggen, we kunnen zeggen beter zo, so, en kettergochma kettergochma plus, Abovima tot aan de borst dat is eigenlijk daar waar hoofd van Erichompien werkzaam is, is dat is daar is dat is absoluut ja we hebben ook geschreven daar ook dat is absoluut ja dat is absoluut ja, van van at, van, at van, at en van af borscht, het en vanaf van de borst als het goed is vanaf de borst tot de tot de tabur dat is dan bria van de absolute. Iedereen ziet het vanaf de borst tot de tabur. Is bria van het want ook het heeft alle vier werelden in zichzelf. En als je kijkt goed naar de plaats waar tussen de borst, ja, tussen de van Arjehanpın en de tabur van Arjehanpın, dan zie je dat ook op dezelfde hoogte staat wie mi, mi, mi bekleed ook deze plaats. Duidelijk? En, en daarom zullen we zien dat die mischip, schip, die uh, mischip schip, hele schip uh, uh, de zeer en ook en Wanneer? Op die, op de wanneer dan? Wanneer zij, toen zij man hadden uitgebracht, ja, de man, toen de, zij man hadden uitgebracht omhoog dan kwamen ze te staan op de plaats van mi. En dan, we zullen zien dat de mi, kijk, als een lagere komt op de, hogere, op de plaats van de hogere, ontvangt die net zoals de hogere, dan betekent dat, dat wanneer de zerenpien en noekwa, man hadden uitgebracht, ja? van hun eigen stand, standpunt, waar, waar ze stonden, waar is de normale sta, standplaats van zerenpien? Onder de taboer, ja of niet? En als die, als die omhoog, omhoog komt, met de Noequa, wat, wat wordt het? Ik heb speciaal: vandaag, vandaag teken niet dat wij we het werk moeten doen. De hele bedoeling is om werk te doen en niet tekening nog maken. Ja. Dus uh, die zon, ja, zon, die stijgt op met een man, ja. doet het man om op opsteigen. die steekt op boven de taboer, ja of niet? Dat we hebben gezegd. Nou, dan staan zij daar boven de tafel. Ziranpien die gaat bekleden boven, aan de bovenste kant van de mie, mie. En, ja, aan de Israëls Saba, mannelijke gedeelte. En Malchut die gaat, gaat bekleden het onderste gedeelte van, ja, de, de onderste grens, tot de onderste grens van de jishzoet. Ja? En daarmee dus, zij bekleden de jistud. Zij bekleden de plaats, wat heet die? mi. Dus dat is eigenlijk zeven onderste van de bina. En de lagere, die gaat de hogere bekleden, die ontvangt dezelfde mochin als de hogere. Ja, en de hogere is dan jistud, ja of niet? En jistud heeft al, we hebben geleerd, honderden. Ja, honderden ze, honderd zegeningen. Dat is dan, ontvangen zij daarvan. Betekent... Daarom, het is ik ga ik ik een beetje op wat hij ons vertellen zal. Dat is wat hij zegt, mi bara ele mi, dus eerst zoet, bara schip, schip, omdat het op de plaats van bria van het zeloed, schip ele, en ele, dat is dan zeeranpin en nukwa. Ja, dat is de taal van zover. Maar hij gaat ons nu verder nu goed uitleggen. Maar ik had alvast iets aangegeven. 29 na de punt. Sjijjsjut, Sjijjikra u, mi, dertig Bar o, et zeran pin, o mal goed, an eile. Nu gaat hij ons goed uitleggen. Sjijjsjut, wat betekent dat mi, vara mi, vara eile? Mi Eile. Wat betekent, betekent dat? Betekent dat. She Dat ishsut. She nikra'u mi. Die mi heet. Dertig. Bar o. moet je beter dat zeggen. Want dat is fout. is meervoud, het is manlijk en vrouwelijk. Baru schiepen. Et zeiranpin en malchut. Well en malchut. zeiranpin en malchut. Anikra'im. Eile. Die. Welke. Zeeranpien en malchut. Heeten. eilen? Dat is nog allemaal nog vertaling. Einde van de vertaling van de zoger. Van ons. En nu gaat hij ons uitleg geven. 31. Biur advarim. De uitleg van woorden. Ki lichiora. Ayalo. 32. Lakatuv. Lomar. Mirosh hshmaym veade ketse hshmaym ולמה de je ste rekel links lopp velama o mer mi ketsa ad ketsa de hein misov atsov Kijk naar wat hij ons vertelt. Bij Dvarim. De uitleg van woorden. Kielichora want van het eerste gezicht. Aya, lo 32 lo Lomar. Het hele geschrift had moeten zeggen. Shamaim Van de top van de hemel, ja, dus van boven naar beneden, van de top van de hemel, we het ketzea-shamayim en tot het, uh, het uiteinde van de hemel. Dus in de termen van hoog lag, moet je dan zo, zo zeggen, zoals we dat hebben gezien, hoe... Uh, een de eerste regel, links. Wel, maar om mi mic ad waarom zegt die van, de, van het van een uiteinde naar een andere uiteinde? Want uiteinde betekent hier in, in de zoger hier betekent wat Jezus zegt ons de heino dat wil zeggen misof atsof van een einde van een einde naar een andere einde. Dus ketza betekent Eén uiteinde naar, naar een andere uiteinde, terwijl uh, hier hebben we gezien dat het boven beneden, ja, de bovengrens en de lagere grens. Waarom spreek je dan van, als het ware van de uiteinden op die manier? Dat is een vraag. Als één kan komen, dan dat er hier geen absoluut geen betekenis, we kunnen niet begrijpen. .Vezersha Omer. En dat is wat hij zegt. De zoger. Mi, dus mem, Jood. Ktzea shamayim le En daarom zegt hij zo. Dat mi, dat is ktzea shamayim le ela. Het uiteinde van de hemel boven. Ja, van boven. De heino dat wil zeggen. Jersut. Dat wil zeggen, Jesu, mij is Jesu. De Kaima vier Leschela die onderhevig is aan de vraag, betekende die nog, die nog man kan ontvangen en die nog uh, niet helemaal uh, de volmaaktheid heeft. De Kaima vraag waar de vraagstelling uh, nog is. Hamal Bish, mijn Hazé, aan de taber Pin, welke om bekleedt, vanaf de Hazé, vanaf de borst, tot de Tabur van de Arikan En hij is nog, vraag uh, daar nog, vraagstelling uh, bij hem nog mogelijk. Waarom? Omdat dit onder de Hazé staat. Ja? onder de geze is nog is nog te kort, boven de geze is hoofd schijnt, dan is geen, dan zit de te maakt stel dan is al en hier is nog niet, ja. nog gadlut al ofzo, zoals we dat gezegd dus, ma die zegt ma, dat is de mal goed vijf, hainu hanukwa, shemiteram heala man dat is de noekwa, die Voordat zij man heeft, de, man deed opstegen. Shehisov Kol Dargin. Dat voordat zij man heeft naar boven gebracht, hoger gebracht. En zij is dan het einde van alle traptreden. Zij staat dan onderaan. Waarde onderaan. Michaze de Zeranpin ule Van de Chazé van Zeranpin en naar beneden. Net zoals bij ons op de tekening, ja, bij ons alleen staat het, zon staat het, ja, ik heb het alleen een naam gegeven, zon, maar eigenlijk, bij ons staat het, waar de zon staat, moeten we eigenlijk zeer en pijn staan, ja, dat moeten we eigenlijk, want nu, nu kunnen we wel dat fijntjes maken, daar moet het, waar de zon staat, moet je zeer en pijn maken, en boven de, dat, de, boven de, de uiterst, uiterst eh, eh, linker eh, paaltje, moeten we daar maalgoed zetten, ja, maal goed opzetten, of noekwa, wat je wil, maal goed misschien, Dat ja, duidelijk, dan is, nu gaan we dat specificeren, ook hier, met maal goed en de noekwa, punt, O dat is dan, hij had nu on, ons, hij nu ons aangegeven, de plaats van zerenpien, van de, sorry, van Yisut en van de Nukwa in hun oorspronkelijke staat, ja? Voor, de, voor het optrekken van de man. U bij Nehem, zes, zeven. Omet Jakov. En tussen hen in staat Jakov. Dus Zeranpien. U, Zeranpien, dat is Zeranpien. Amat lehalbish Mimakom acht hat tabur de arichanpin. Ad anukwa. Die begint. Hamadhil. Die begint. o bekleiden. Te bekleiden. Mimakom hat tabur. Van de plaats van de tabur acht. De arichanpin. Van de arichanpin. Tabur van de arichanpin. Ad hanukwa tot de nukwa. Ja. Je, kijkt, je ziet ook de tekening. Zie je wel dat. Is. Dus in hun oorspronkelijke toestand. Voor het optrekken van de man. En dan loopt hij, dus de serenpin, oftewel zijn bereik is. ze de mi van het uiteinde van de mi, dus aan de bovenkant. Aan de bovenkant is de grens die met de mi, ja of niet? grens die met de tabor, ja, de tabor van Arigampin, en daar begint de mi, ad haketza ha de ma, tot het, uit, tot het uiteinde van de ma, oftewel malgoed, waar de malgoed staat, dus de bovenste, ja, -boven, boven de plek waar de malgoed begint, dus zeerampin eigenlijk vanaf zijn kop tot aan zijn borst, alleen daar hebben we geen borst, borst geschreven, gazet, ja, waar dus dat, wij zien het daar ook dan, dat streepje daar loopt uh, uh, van hem uh, laat ik zien, maak ik wat eens zien kijk dat is die zerenpien we gaan thuis een beetje dat een beetje uh, hem toch wel maken voor mensen die het niet zien uh, dat is dan kijk, dat is dan in plaats van zo'n maken we zerenpien, in plaats van uh, mal goed, maar hier met dat puntje moet ik een noekwa even mal goed opzetten en dan zeer een pin loopt kijk tussen het de, tussen de uiteinde onderste van boven is mi dat is mi vanaf de tabor vanaf de tabor is dan de mi en onder zijn onderste plaats onderste uiteinde is die waar de noekwa begint eigenlijk hier is, moet de plaats zijn de kruisingsplaats Waar de, de ze, zeeranpien op de hoogte komt van de noekwa. Dat is dan de gese, de borst. Borst van de zeeranpien. Dat is zijn bereik. Dat is hij zelf. De zeeranpien is van zijn borst. Nee, van, van zijn hoofd tot zijn borst. Dat is zijn eigen essentie. Dus geseit gwarativeret. En waar de noekwa begint, zakt daarin zijn net zo so goed is zo. So. Zoals so we weten dat het onderste gedeelte van bovenste, de bovenste traptreden die valt altijd naar, in de kleine toestand valt altijd in de lagere traptreden. Dat is zo. So. Zie je hoe belangrijk is te weten this, de positionering. Waarom? Weet je de positionering weet je de krachten die daar, die daar zijn. Eigenlijk. Als je weet waar de position, positionering van de ene op een andere. We zullen later ook leren dat uitrekenen. We zullen precies weten ook naar, naar, naar krachten. Hoe dat in elkaar zit. Uh, en gematrie en de letters. We zullen precies de krachten uit, uitrekenen die altijd kloppen. Naar de krachten. De maar stap voor stap zullen we dat leren. Maar belangrijk nieuw stap voor stap dat, dat we weten de positionering waar het zit. En wanneer de zo'n man doen op, opstoe, opstegen. waar komen ze te staan? Eerst komen ze te staan op de plaats van uh, Mi. En als ze komen op de plaats van Mie, dan ontvangen ze alle lichten zoals de Mie. eigenlijk. En als ze komen dat op, op de plaats van Abouima, dan ontvangen ze ook nog uh, zoals Abouima. Dat is belangrijk om dat te weten. Um, 9. Naar Ki ha mi, tin Yem, tien, ba Want mi, oftewel the Mr. Yem beëindigt, ba taboor de Arikhan Pin. Bij de tabor aan de tabor van de Arikhan Ja, dat is het. We shammat heel Jakob kanal en daar vanaf de taboren naar beneden begint Jakob, zoals boven gezegd werd. We ha en nu heeft hij over de nukwa en de nukwa, maar de nukwa 11. ma, die ma is, de naam ma, omdat besiyomo kanal die staat aan zijn einde. Van de, van de zeer duidelijk. Dus vanaf zijn gazé vanaf zijn borst en naar beneden. Elke lagere die staat aan vanaf de borst, begin die en naar beneden. Als eenmaal die constructie is weet, dan zal het, zal het geweldig zijn, dan zullen we alles kunnen ook uitrekenen naar krachten, waar het allemaal staat, welke lichten worden ontvangen. De hele bedoeling is dat, ja, welke lichten worden ontvangen. Chassadim, uh, Gvorot, in welke verhoudingen, etc. cetera. Elf. Punt. Amnam. Hakatuv. 12. Medaber. Kvar. achar. Hamshachat hamochim. mochim. El hazon. Echter, Amnam is echter. Hakatuv, Het heilige schrift. Kijk nou wat die ons zegt. Het heel heilige geschrift. Hij, noemt, hij doelt, doelt op wie? Op de Zoger. Zie je dat? Hij schrijft, zo wordt gezegd. Hakatuf wordt altijd geschreven, gezegd alleen over de 24 boeken van de, van de, de Heilige Boeken. En ook Zoger heeft ook deze naam behouden. Ook het Heilige het Schrift. Ja, dus hij zegt ook, je, Amnam Eh... Twaalf, maar de zoger spreekt al. Let op wat jons ons zegt. Spreekt nu. De zoger spreekt al. Achar ham shahata mochin, elezon. Na het aantrekken van de mochin tot de zon. Dus altijd moeten we weten waarover welke, over welke moment, waar welke, in welke stadium, over welke stadium spreekt de, de zoger. Nu zegt hij ons... Dat de zoger spreekt al uh, nu hier over het uh, stadium van na het aantrekken van de morgen. Dat wil zeggen vanaf het moment wanneer uh, de, de staanplaats waarbij dus de malchut de mal goed staat waar in de jissoot. Ja? als de malchut staat in de jissoot, dan betekent dat zij al morgen aantrekken mogen licht aantrekken. Hoe kan ze dan licht aantrekken? Als ze dan op het niveau komt van de jirsut, dan trekt ze naar van binnen. Wat gaat het gebeuren? Dan gaat de, de Nukwa, die gaat omkleden de Tfuna, ja? En de Zerampin gaat omkleden de Jirsreel Saba, oftewel manlijke van jirsut en vrouwelijke van jirsut. En door het bekleden van een hogere, dan verkrijg je ook het licht van die hogere, net zoals lampenkap, uh, principe. 13 uh, uh, K'moshe Kemoshe Katuf Zoals so geschreven staat Beresha Dekra Aan het begin van, van het vers Sha'alna sha, sha Hij bedoelt hier, nee, hij bedoelt hier wel, hier in dit geval bedoelt hij wel, hoe heet, bedoelt hij de Torah zelf Sha'alna na In de dwars hebben we dat geleerd, in de Deuteronomie. zegt, daar staat in de the Torah. Shaal so, na so, arishonim, Vraag naar de vorige, naar de vroegere jaren, zoals het vroeger was. Zo staat het. Moshe zegt ergens. Vraag naar de vorige, naar de vroegere jaren. Is het ooit zo geweest dat de schepper zelf, dat die, die zou komen uh, naar op aarde en dan pakken een volk uit een ander volk voor zichzelf om, om hem te dienen. Dus dat, het niet, dat, het, on, dat het nooit zo geweest, dat het, zoals het met het volk Israël geweest was. Maar het is allemaal naar kracht en wat we zien nu, kijk, dat het de, Hashem kwam, dat de schepper kwam. En pakte het volk en de en right halde voor zichzelf. Kijk nou wat het allemaal zit op het schema van het heelal. Uh, dat zegt hij dat. Sha'alna, Sha'alna, liyamimari shonim staat -hmm. dit in Torah. Vraag alsjeblieft naar de vroegere jaren, naar de eerste jaren. Dus vroeger, wat het vroeger was. Veertien, we goelen enzovoort. Sha'aperu, hoe? Dat betekent, zegt hij. Waar eet Waar slaat het op? dat het betekent dat in the vanir de tijd Shazon Olim wanneer de zon binnen en ook enukwa Olim steken op om te en ontvangen vijftien, amochen de jeshut en ontvangen van de mochin van jeshut. Dus ze gaan naar de plaats dan van de, waar de jeshut staat en natuurlijk ontvangen ze daar als buitenkant van jeshut ontvangen ze licht, licht van binnen van hem. Anikaim, welke is sut Het heet Jamimari Shonim. De eerste dagen, dat heet sut Zie dat? Waarom de eerste dagen? Want sut heeft het voortgebracht, die Serampine nukwa. Iets wat vroeger was, eerder was, heet dan vroeger de dagen. Kanaal zoals boven gezegd werd, 16 Zoals niets dat dan Dus wanneer, dus in deze toestand Blijkt het dan. Dus wanneer de zon let op wanneer de zon staat nu in waar in de op de plaats van de jas Wat is dan hoe zit het dan in elkaar? Zoals niets dat dan bleekt het. dan. dat uiteinde van de hemel beneden. Waar staat dan de uiteinde van de hemel van de beneden? Dat is de heim. uiteinde van de hemel is wie? Zerenpien, ja? Waar staat nu dan de, de la, de onderste, het onderste uiteinde van de hemel van Zerenpien? Uh, dat het... Wat, wat zegt hij dan? Dat het einde dat het uiteinde van de hemel beneden, Shehuma, die ma is zoals daarvoor, ja, dat was ma, zijn onderste gedeelte, onderste grens, de onderste grens van de, de hemel, oftewel zeer dat was ma, zeventiende, dat wil zeggen, dat wil zeggen, dat Alta zeggen, op, ja, de onderste grens van de noek, oftewel ma, zij steeg op, Wa alta, waar alta steeg op, wil hilbisha. bisha, elakzea shamayem eila, ela, en omkleedde, Bekleide. het uiteinde of de grens van de hemel van boven. Dus eigenlijk kwam op de plaats van Jesu te staan, de haino, almi, al hami. dat wil zeggen, zij ze bekleed nu de mi, Zegoe ja, jishud. Dat is jishud. Gewoon, kijk naar deze tekening, en dan eindje omhoog, ja, een graad omhoog, die, die beide gaan nu een graadje omhoog. Ja? Zeranpin gaat nu dan grenzen, wie? Zeranpin gaat nu, gaat nu dan grenzen aan de bovengrens van de mie. Ja? En de nuqua die gaat grenzen aan de onderste grens van de mie. We nemen het Zayim, en het bleek dus, Schneehem, Bamakome, gaat Mama, slet op, wat je zegt, beide, dan, beide zijn op, op dezelfde, werkelijk op dezelfde plaats, die, die zijn beide op dezelfde plaats. We punt, am aan Omer, 20 Hakatuf, en daarom zegt het hele geschrift, het is echt nu de Torah, Miketsa ada ketsa van een uiteinde naar de ander. Sheharei ata na su 21 schneehem. B'hinat ktsea shamayem echad, want sheharei, want nu, want zihir, Ata nu. Na su beide zijn geworden. beginat ktsea shamayem echad, het aspekt van de het uiteinde van de hemel, één uiteinde van de hemel. Hij gaat nu no verder ons uitleggen. 21. Ki Hayamim, ki haya 22. Harishonim. Mekabela zeeran pin. Oh, kijk wat hij zegt. Want de eerste dagen, oftewel, Jesu. Mekabela zeeran pin ontvangt. Zeeranpien, zeeranpien ontvangt nieuw van het mannelijke van Yershut. Ja, die komt eindje omhoog. Dat is het. Shehem, wak. Dat dat zijn wak, zes onderste. Mi, Yisrael, Saba. Die ontvangt nieuw van Yisrael Saba. Oftewel van dat mannelijke gedeelte van Yershut ontvangt. Zeeranpien, ja, steek nieuw op naar Yershut. Waar? Naar de rechterkant, ja of niet? Alles of in overeenstemming met de. de, de Hij is mannelijk en dat is mannelijk, komt naar het mannelijk. Dus, Zeran Pien stijgt op nu naar de Yersood en die ontvangt nu van Israël Saba van het mannelijke van de Yersood. Shehem, dat, dat zijn ze zes verrot, Shehem, Hagatnehi, Geset Gwaratje Verret, net zo goed Yersood. Dus, mannelijke is, is de Hagatnehi. Oftewel, of ziran pin van de ziran pin van de mambina. Wa hanukwa no telet ha tfuna. En de Nukwa, die neemt tfuna voor zichzelf. Ja? De Nukwa, die gaat omhullen, bekleden, de tfuna, het vrouwelijke van Jezus, En die ontvangt natuurlijk van haar. Net zoals Lambe principe, en Dat is precies hetzelfde. Shehi, welke tfuna. Is malchut van de Bina. Ja? Kijk, malchut of noekwa is, wat is noekwa? Noekwa is malchut van Zeranpien. Ja? Een vrouwelijke van Zeranpien. En zo so, Tfuna is ook precies hetzelfde. Alleen de naam is andere naam. is. Ja? Tfuna is malchut van de Bina. Een andere naam is, maar om niet te vermijden, hebben ze een andere naam gegeven. Tfuna is malchut van de Bina. Dus dan gaat de malgoed van, oftewel noekwa, van zeer die bekleedt overeenkomstige kracht van de eerste, ja, van de tvuna, oftewel malgoed, van de bina. En nu beide ze ontvangen van die bina. Hij van de mannelijke en zij van de vrouwelijke. En beide bevinden zij zich nu, uh, als het ware, wat zoals hij je zegt, uh, Beide uh, genoten, Ketze, Kseh, uh, Shamaim, Achat. Die hebben beide één uit één het ware. Zeranpien en Nukwa. Die, die bevinden zich nu beide in de in de Yershut. Tussen de hoogste, de bovengrens van de Yershut en de onderste grens van de Yershut. Eh... Uh, 24 na de koma, die bevindt zich nu, dus welke malchut, die bevindt zich nu, beket ze de zeeranpien, aan het uiteinde van de zeeranpien, dus of de noekwa, die bevindt zich ook nu aan het einde van, aan het einde van de zeeranpien, dus zeeranpien is opgestegen, ja, naar de Yershut. En de Nukwa is opgestegen naar de Yershut. En dan de ondergrens. Hebben ze nu dezelfde ondergrens? Dus ja, wat het vroeger was. Vroeger was het. Kijk, ja, kijk. Kijk nou naar waar ze hebben opgestegen. Ze hebben opgestegen boven. Boven. Eh, naar de Mi. Ja? Dan is de onderste grens van de Mi. Dat was voor, de voordien. Was het, was het voordien? Ten aanzien van de, van de, van de, van de, van de uh, shamaim van de hemel. Of zeerampien. Dat was de bovenste grens van de, van de hemel. Ja of niet? Dus waar nieuw waren ze. Over, of, naar boven kwamen ze. Ja of niet? Onderste, de, o, de onderste grens nieuw van de Mie. Dat was voorheen. Dat was de bovenste grens van de, van de zeerampien. Ja of niet? Dat is wat hij ook ons zegt. Dat zij nu, dat zij nu, de Noekwa bevindt zich nu aan het uiteinde. Hij zegt niet van de, welke uiteinde, van de bovenste uiteinde van de zeran pin Krasha Maim die de hemel heet. Ella baerech akodem limochin. Lemo, Nifgenet uh, le ro'sha Shamaim, maar Ella baereg akodem lemochin, maar. Uh, in vergelijking van zoals het vroeger was, voordat voor zij mogen ontvingen, voordat zij kwamen naar Jezus. Het wordt, wordt geacht als Roosha shamaim, het hoofd, de top van de hemel. Het lijkt wel, wel dat het een beetje geharen waar is. Hij maakt het zo een beetje moeilijk voor ons, maar hij wil ook dat wij leren. Dat. Dus Daarvoor, voordat zij op, voordat, let op, nog een keer, voordat Zerenpien en Lukwa hadden opgestegen naar Mi. ja, de top die zij, de top waar zij die zij overgestoken hadden, wat, hoe, wat was het de naam daarvoor ten aanzien van de hemel of ten aanzien van Zerenpien. dat heette toen de de, uiter, de bovenste, de bovenste uiteinde, het bovenste uiteinde van de, de van de hemel, ja, of niet? Of niet? Oké, okay. maar ten aanzien van de van zeer, ten aanzien van de zerenpin, ten aanzien van de zeer anpin. Zeer anpin is de hemel, ja? In de zerenpin is, is shamaim. ja, is, is shamaim, oftewel hemel. Dus dat was aan de tabur. De plaats waar de is, dat was de, de hogere, de hoogste, de hogere grens, ja. De plafond, de plafond plafon van de pin. ja of niet? Dat wilde ons zeggen. Dat wilde ons vertellen nu dat een nieuw beide die zijn staan boven dat plafond van de zirantine. Dan zegt hij nu dat beide staan nu uh, beide hebben dezelfde uiteinde. Dat bedoelde dat dat beide staan nu uh, boven de bovengrens van de serentien. Oftewel de ondergrens van de mi. Ja, zoals so het was. Daarom was het een beetje zo. So, zo. So, het uh, schijnt wel een beetje zo so moeilijk, maar het is niet moeilijk. Dus alleen nog een keer spelen daarmee als je dat doet. Eerst bekeek, zo, bekeek, so, bekeek de stand zoals so het staat nu op de tekening van 77, 78 dan zie je de oorspronkelijke toestand en dan breng maak zelf daarbij nog nog één toestand waarbij je laat ze opstijgen die beide in een andere kleurtje bijvoorbeeld naar de plaats van hier stond ja? en dan zullen zien, ze zien, dat, zien wat hij ons, wat hij ons vertelt Hey? maar het is belangrijk dat wij weten hoe dat, hoe dat zit in elkaar, ja, uh, dat zeer die bekleedt nou de rechterkant van de jirssoot, van de ja, en de tvona, die bekleedt, bekleed, en de Nukwa bekleedt de tvona, het vrouwelijke gedeelte, en daarom, en ze gaan ook zuigen, putten, de krachten, lichten, mochen heet het, van die Hey, Hij van het mannelijke en zij van het vrouwelijke. Ja. Zij, hij van het mannelijke. Dat, dat is dan zes verrood. Ja. Van hem. Gesele boratje vered, netzaakot, jesot. Van die jishot. Oftewel, Israël Saba, En zij van de tfuna, Van de malchut. Van de bina. Oh, dat is belangrijk voor ons om te weten. En waar die zich bevinden. Dat Oké, okay. maar ik heb pauze.